Mijn broeders en zusters, fijn om weer uh, hier te mogen zijn in de midden. Ja, ik uh, bij de laatste tijd uh, ben ik begonnen met uh, een studie over je raadt het nooit over genade. <laughs> uh, en ik dacht van laat ik nou maar eens een keertje beginnen, waar ze meestal niet beginnen. Namelijk gewoon puur vooraan in de Bijbel. Eens dus kijken. Wat, wat denk je? Waar kom je voor de eerste keer genade tegen in de Bijbel? Precies daar waar we het niet verwachten. Als uh, we geconfronteerd worden met Noach. Als dus eigenlijk het een... Je zou kunnen zeggen: één grote doffe ellende hier op deze aarde is. De mensheid was verdorven. Het was zover dat er een oordeel zou moeten komen. Als wij naar die tijd kijken. Als wij naar die tijd kijken. dan zouden we eigenlijk maar op één ding gericht zijn. en dat is die zondvloed die komen gaat. Moet je eens kijken waar Noach opgericht is in Genesis 6, vers 8. Kan je dat lezen? Genesis 6, vers 8. Dat is trouwens de eerste keer dat het woord genade in de Bijbel voorkomt. He? Maar Noach vond genade. In de ogen van de Heer. De tweede keer, dat is een hele stap verder, want dan komen we bij Abraham terecht. Ik lees dus eerst eventjes de gedeeltes. Genesis 18. Dan kom je bij Abraham terecht. Genesis 18. Vers 3. Laten we maar bij vers 1 even beginnen. Want dan zie je de ontwikkeling. Genesis 18 vers 1, daar staat. De Heer verscheen aan hem bij de terenbinten van Mamre. Terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang van het tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag. Zie, drie mannen stonden bij hem toen hij hen zag. Liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich te raden. En hij zei, en daar krijg je dat woord, mijn heer, staat er in dien, ik heb het opgezocht, er staat eigenlijk, aangezien ik je, u Aangezien ik genade, ik zal het meteen heel letterlijk vertalen zoals het er staat. Aangezien ik genade gevonden heb in uw ogen. Er staat hier, indien ik uw genegenheid gewonnen heb. Aangezien ik genade, dat is dezelfde uitdrukking die je dus in Genesis 6 bij Mo, Noach tegenkwam. Genade vinden in uw ogen. Wat zegt hij dan, aangezien ik genade gevonden heb in uw ogen? Ga dan niet bij uw knecht voorbij, laat dan toch een weinig water gehaald worden, was uw voeten. Vlijt u neder onder de boom, dan wil ik een beter brood gaan halen. Nodigde hij hem uit. De derde keer dat je over genade leest, dan uh, gaan we naar het volgende hoofdstuk. En dan komen we in vers 19, van hoofdstuk 19 terecht, komen we bij Lot uit. Lot, die heeft niet die directe ontmoeting met de Heer zelf. En dan lees hij in hoofdstuk 19, vers 19, dat Lot zegt tegen een van die ...twee boodschappers die bij hem kwamen. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Dezelfde uitdrukking. Hier heeft het betrekking op de ogen van die boodschappers. Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En dan staat er hier in de NBG... ...en, en gij hebt mij een grote weldaad bewezen... ...en als je dan die woorden precies gaat opzoeken... ...dan staat er zoiets als van... ...en u hebt de genade groot gemaakt. Wat doe we? Door mij in het leven te behouden. Door mij dus te redden. Dus daar komt het woord genade twee keer voor... Twee, wel twee verschillende woorden, maar allebei wijzen ze op genade. Maar laten we maar eerst eventjes even bij Noach beginnen. Ik zei al van... Nee, dat is nou een gedeelte dan. Zien wij een grote, duffe ellende. Maar wat doet Noach hier? Noach... Richt zijn blik omhoog. Als het ware zit hij wel midden in die zores, wel midden in die ellende. Maar hij richt zijn blik omhoog. En hij ziet in de ogen van Yahweh. Hij kijkt in de ogen van Yahweh. Deze hele uitdrukking heeft een eigen, is een eigen leven gaan leiden. Naar aanleiding van die uitspraken in de Bijbel dat je genade vindt in de ogen van. Is een soort spreekwoord geworden die nu mensen gebruiken van nou ik heb genade gevonden in zijn ogen. En daarmee bedoelen we van nou ik heb het wel zo goed gedaan dat hij wel gunstig mij gezind is. Maar als je nou gewoon kijkt naar wat er letterlijk staat en die, dat spreekwoord en dus ook die betekenis heeft het gekregen, nadat eerst de Bijbel die uitdrukking hier gebruikt. En het is anders dus geïnterpreteerd inmiddels. Maar als je nou letterlijk naar die woorden kijkt, dan zie je dat Noach omhoog keek en hij kijkt in de ogen van Jaweh. En dan vindt hij daar iets wat je niet zou verwachten. Ja, ik bedoel, gezien de situatie. Gezien het feit dat het zo verschrikkelijk uit de hand gelopen was. En daar wil ik dan eventjes niet over spreken, want dat is het onderwerp nu niet, maar het was toch wel enorme pijn op geworden daar. Maar Noach ziet omhoog. En kijkt in de ogen van God. Kijkt in de ogen van Yahweh. En daar is geen boosheid. Daar is geen van en ik zal die mensen hun nek eens omdraaien. Hij vindt daar genade. Dat is het heerlijke als we... Uit onze situatie omhoog kijken. En echt ons op de Heer zelf richten. Dan vind je genade. Zijn voorouders die hadden dat ergens misschien wel al verwacht, want ze hadden hem. Ja, wij zeggen natuurlijk is toch Noah. Ze hadden hem Noah genoemd. Maar, moet je je voorstellen, die naam betekent rust. En daar hadden ze met reden gedaan, want ze zeiden van we, dat, dat, dat wordt degene die ons zal vertroosten. Nou, inderdaad. Wil je een bron van troost kunnen zijn voor je omgeving? Dan is het niet dat je je verdiept in de duffe ellende, Maar dat je je oog richt op de Heer zelf. En als dan mensen naar me ontmoeten, dan zeiden ze, ik ben rust. Ja, het is wat. Ja. Komt het bij alle die vermoeid en belastheid en ik zal je... Hij keek in de ogen van, ja, wat heel vaak gezegd wordt is van, nou maar God, die keek eventjes van, nou, dat is toch nog wel een rechtvaardige, gelukkig. Waarom? Omdat nadat er staat van dat Noach genade vond in de ogen van de Heer, dan staat er, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig. We hebben het idee alsof dat voor de tijd staat dat Noah genade vond. God kijkt en, oh kijk, eens is tuch, gelukkig toch nog eentje die rechtvaardig is. En we hebben een hele Bijbelboek, de hele brief van de Romeinen. Een heel boek hebben we die uitlegt dat het genade is dat wij rechtvaardig verklaard zijn. Maar inmiddels, we lezen de geschiedenis van Noach en we zijn dat hele Bijbelboek vergeten. We zijn het helemaal vergeten dat het genade en genade alleen is waardoor we rechtvaardig voor God staan. Maar hier zie je toch de volgorde. Eerst vindt hij genade in de ogen van de eer. En God kijkt en hij ziet een rechtvaardig mens. Die rechtvaardiging, de enige grond waardoor wij rechtvaardig kunnen staan voor een heilige God, dat is genade alleen. Later wordt Noach de prediker van de gerechtigheid, dat zegt Petrus over hem. Paulus die werd een prediker van de, bedien, van de huishouding van de genade. En in Korinthe dan zegt Paulus van, door de genade van God ben ik die ik ben. En die genade van God is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan jullie allemaal. Een heleboel mensen die denken van, nou, als je genade verkondigt, dan betekent het dat je daar in die luie schommelstoel gaat zitten en dan maar je dat leven aan je voorbij laat gaan. Dan gebeurt er niks meer. Als je niet meer wijst op de verantwoordelijkheden die wij als gelovigen hebben, dat we toch moeten uitgaan en dat we toch moeten prediken. Het lijkt wel alsof allemaal slaven geworden zijn in plaats van dat God ons geplaatst heeft in de positie van het zoonschap. Nee? Maar Paulus die zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. En die genade is niet te vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan jullie allemaal. Maar, zegt hij dan erachteraan, dat was niet ik. Maar dat is de genade van God. Dat, dat is wat hier ook bij Noach het geval is. Hij werd een prediker van de gerechtigheid. Maar als mensen met hem in contact kwamen, als mensen met hem in aanraking kwamen, wat, wat zagen ze dan? Noach, dan zagen ze rust. Dat is het gevolg van genade. Oh, er gebeurt ontzaggelijk veel, tuurlijk. De Heer is aan het werk. Maar waar die Heer aan het werk is, dan gebruikt hij altijd gelovigen. Dan gebruikt hij jou. En dat doet hij door genade. Noah keek omhoog en... De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt het zo... Wie tot zijn wordt, wie tot de rust van Christus is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Als we tot de rust van Christus zijn ingegaan, dan zijn we tot rust gekomen van onze eigen werken. Die eigen werken die zijn dan gestopt, dan is het genade en genade alleen. En dat zegt de Hebreeën schrijver eigenlijk ook in relatie met die rust, die Noach. Tweede vermelding, dat uh, hebben we al gelezen, 18, hoofdstuk 18. Volgens het Nieuwe Testament was dat niet de eerste keer dat Abraham met genade geconfronteerd werd het is wel de eerste keer dat we in het oude testament over de genade lezen maar in hoofdstuk 15 sloot God al een verbond met Abraham en Paulus zegt in de gelaten brief de erfenis die hangt niet van de wet af want dan zou het niet van de belofte afhangen. En juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn genade bewezen. Die belofte werd gedaan in Genesis 15. En dan zegt Paulus in Gelater 3 dat God in die belofte zijn genade aan Abraham bewezen heeft. Dus nog voordat er in Genesis sprake is, tenminste het woord genade gebruikt wordt... Heeft Paulus het er al over dat genade openbaar komt. En dat het genade is, dat zie je ook als God aan Abraham belooft dat hij een zoon zal krijgen uit Sarah. En dat beloofde God aan Abraham toen Abraham nog gewoon Abraham was. En dat wil wat zeggen. Want waar Abraham spreekt van de va Ab. Abba, Ab, Ab, vader, de vader van Menigte, dat is dus eigenlijk de betekenis die hij later krijgt. Maar toen God zijn belofte aan Abraham deed, toen betekende dat nog God, nee vader van de hoogten, en de hoogten stonden in Israël voor de verhogingen die er gemaakt werden om de afgoden te dienen. Abraham was een afgodendienaar. En daar sprak zijn naam van. En toen God de belofte aan Abraham deed, was hij dus nog steeds die Abraham. En zijn vrouw die had juist een lettertje extra. Sarah. Die was Sarai. En dat betekent uh, zoiets als uh, twistzieke. Een prege staat er zoiets. Hè? Beter op, het dak van het, op de hoek van het dak van het huis te wonen dan samen met een twistzieke vrouw. Dat was de betekenis van Sarah, i twistzieke. En dat werd Sarah Forstin. Maar voor die tijd, toen het nog zo gewoon, alsof, alsof ze nog gewoon de afgoden dienen en alsof ze nog gewoon hun eigen vlees lieten gaan, TOEN, ging God een verbond met hen aan. En TOEN was dat verbond onvoorwaardelijk. God stelde geen eisen aan Abraham, maar hij zei, ik zal. Dat is het kenmerk van Genade, genade is God zal en ik mag rusten. Genesis 17, vers 6. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Genesis 17, vers 6. Ik zal u tot volken stellen. Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u. Genesis 17, vers 8. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdelingen vertoefd hebt, het ganse land Canaan, tot een durende bezitting geven. Genesis 17, vers 8. Ik zal hun tot God zijn. Genesis 17 vers 19, ik zal mijn verbond met hen oprichten tot een eeuwig verbond voor hun nageslacht. Genesis 17 vers 21, ik zal mijn verbond oprichten met Isaac, ik zal. Hier, wat moet ik doen? Nee, ik zal. Rust. Dat gebeurde allemaal voordat er de sprake was. Dat de Heer verscheen hier in Genesis 18. Genesis 18: verscheen, dat de Heer verscheen aan hem bij de Terrebinten van Mamre. En inmiddels was Abraham wel bekend. met het feit dat de Heer aan hem verscheen. Dat was dus meerdere keren al gebeurd. De Heer is erbij in jouw leven. Maar wat is jouw reactie? Hoe ga je daarmee om? Het kenmerk van de beloftes van de Heer is... Ik zal het zijn. De Heer verscheen aan Abraham bij de terebinte van Mamre. Maar dan lees je in vers 2 iets... ...heel moois. Ah, hij, Abraham dus... ...hij... ...sloeg zijn ogen... ...op... ...en zag... ...de Heer is erbij... ...als je ontslagen bent. De Heer is erbij... ...als je ziek bent. De Heer is erbij. Maar blijf je zien de misère die je overkomt of sla je je ogen op en zie dat is wat Abraham doet hij sloeg zijn ogen op en zie en dan lees je dat hij die genade vindt mijn heer aangezien ik genade gevonden heb in uw ogen hij ziet. Ziet op, hij slaat zijn ogen op en hij vindt genade in de ogen van de Heer. Hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 17, had de Heer aan Abraham beloofd dat hij een zoon van Sarah zou krijgen. Abraham, die was al lang en breed onvruchtbaar geworden in hoofdstuk 17 lees je dan dat Abraham in de lach schiet als God het hem vertelt. En dat Abraham zelfs zich afvraagt van zal ik dan bij Sarah, zal dan vers 17, zal dan een honderdjarige een kind geboren worden, zal Sarah een negentigjarige baren. Dat is Abraham ten voeten uit. En God zegt niet van: Wan je het ook geen geloof, hè? God zegt: Ik zal. Genade. Ik zal. En als dan hier. Abraham, genade vindt in de ogen van de Heer, dan is dat een basis waardoor hij zegt: Van man, nou laat ik je niet meer gaan. En wilt u bij me zijn? En wilt u uw plannen aan mij bekendmaken? Want dat gebeurt. Er komt een heel gesprek en het geweldige is dat genade. Als, dat, als die genade eenmaal werkt, dan gaat God zijn plannen, ook zijn plannen met jouw leven, ook zijn plannen. Hoe hij in deze tegenwoordige tijd van de huishouding van genade, waarin we nu leven, waar wij deel van uitmaken. God gaat zijn plannen bekend maken. Dat is het resultaat van het feit dat je genade vindt in zijn ogen. Dan gaat... God een relatie met je aan. Dat doet hij met Abraham ook. Dat doet hij met jou ook. En dan die Sarah. Die staat daar het eten klaar te maken. En die hoort dat. En niet eens uiterlijk zichtbaar of hoorbaar. Maar gewoon innerlijk. Moet ze er toch wel om grinniken. Zou, zou mijn man nog lust aan me hebben? Ja. Nou, wel degelijk hoor. Want hij krijgt later nog meerdere kinderen. Maar. Dat is het geweldige. Genade. Weet je wat genade is? Genade dat die gaat werken. Daar waar de dood is. Om daar leven te brengen. Wordt zo genoemd, hè? Wij zeggen al tegenwoordig van, nou, ik ben onvruchtbaar. En dan, daar is het kous mee af. En, in de Bijbel wordt het genoemd: het lichaam is afgestorven. Dat geeft het meer aan. God werkt in de dood. En uit de dood komt de opstanding. Als wij leven mogen, als wij het leven mogen kennen in Christus, dan is dat niet. Dat wij proberen, omdat wij nou eenmaal geloven in de Heer Jezus, proberen wat hij, zoals hij wandelde op aarde achteraan aan te wandelen. Wij kennen een opgestane Heer. Het leven, als wij spreken over het leven wat Christus geeft, dan is het het leven van de opgestane Heer. Alles die zegt heel nadrukkelijk: Vanaf nu kennen we niemand meer. hoe gaat juist. Niemand meer naar het vlees. Niemand. Ik ken jou niet meer naar het vlees. Oftewel, ik ga niet met jou om. alsof ik al jouw karaktereigenschappen die positief en negatief zijn. Alsof ik die ga inschalen en daar rekening mee gehouden, Vanaf nu ken ik niemand meer naar het vlees. Waarom? Omdat er een nieuw leven gekomen is en dat is Christus. Maar Paulus gaat zelfs verder. Ja, zelfs Christus ken ik niet meer naar het vlees omdat Paulus een opgestane en verheerlijkte Heer als zijn leven kende. Als hij zegt, "In mijn leven is met Christus verborgen in God. Dan is dat leven is Christus. Maar dat is niet poging om na te doen. Wat hij hier op aarde gedaan heeft. Dan zouden we nog steeds naar het vlees met Christus omgaan. Het is geloven dat genade betekent dat Hij die is opgestaan mijn leven echt is. En als ik niemand anders ook niet naar vlees ken, als ik jou niet naar vlees ken, dan hou ik er zelfs rekening mee dat dat nieuwe leven Christus in jou werkt. Dat betekent, dat betekent een heleboel veranderingen in je praktisch omgaan met elkaar. Maar eerst uh, schuring, schuring was, zou ik eigenlijk zeggen, wrijving. Want je botst tegen elkaars karakters aan. En dat veroorzaakt conflict. Maar zou je conflict krijgen met Christus? Zou het leven wat jij ontvangen hebt in Christus... In conflict komen met het leven wat die anderen ontvangen heeft in Christus. Dat is wat genade werkt. Abraham krijgt de plannen van God. En... Sarah moet lachen. Nou, een duidelijk teken van dat ze niet erg gelovig is. En, en dan grijpt God in. Nee. God gaat zijn plannen volvoeren. God gaat in genade... Met Abraham verder. En dan komt hij in hoofdstuk 19. Nee, dan komen de boodschappers. Bij Lot aan. En die boodschappers, daarvan staat. Uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. Lot had de genade leren kennen. Lot had de genade leren kennen dankzij de boodschappers van de Heer. Misschien dat we er genoegen mee nemen. Genoegen mee nemen dat we de Heer kennen. Want we hebben een dagboek die we dagelijks lezen. En daar lezen we een lesje. En een lesje over hoe God werkt. En dat vinden we mooi spreekt ons aan, we vinden genade daarin. We horen naar de prediker, misschien vanmorgen wel, naar mij. En we horen genade daarin. Maar we kijken niet op in de ogen van de Heer zelf, zoals Noach deed, zoals Abraham deed. Oh ja, Lot heeft genade leren kennen. Dat zegt hij zelfs nog erachteraan in vers 19. En jullie hebben die genade aan mij nog groot gemaakt door mij het leven te behouden of door, wel door mij te redden. Zingen Amazing Grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. En verder komen we niet. Oh, geduldig wat een genade. Ik ben gered. Dat is wat Lot hier zegt. En we komen niet verder. Een genade is zoveel meer. Je zag het bij Noach die rust vond. Je zag het bij Abraham, Gods plannen deelde met Abraham. En hier. Redding is voldoende, heer. Alsjeblieft, niet eens naar het plekje wat u gedacht had. Laat maar gewoon naar Zoar gaan. Weet je wat Zoar betekent? Zoar betekent uh, dat kleine, dat onbetekenende. We zijn, gen, we zijn tevreden met dat kleine, onbetekende stukje genade van redding alleen. Hier, laat me maar. Gewoon alleen daarvan genieten. Het is uw rijkdom van genade. Die wij beperken tot zoar. Beperken tot klein onbetekenend. En als je met mensen praat. Dan doe je heel enthousiast over dat jij gered bent. Maar het is inmiddels wel 30 of 40 jaar geleden. En de Heer is veel verder in zijn planning met jouw leven. Maar jij hebt het nog altijd over. Oh toen ik eenmaal de Heer heb leren kennen. Toen heeft Hij me zo verlost. Dat is heerlijk. Maar vandaag. Vandaag is Hij er. Ik ben er zegt Hij. En ik zal werken. En ik ga mijn genade jou betonen. Oh, laten we net als een Noach en net als een Abraham onze ogen opslaan. En zien in de ogen van je zelf, Zien in de ogen van de Heer. We zien daar de genade. Waardoor het leven van Christus Jezus jouw leven is. En hij werken wil. Dat is een onvoorstelbare rijkdom van genade die je dag na dag na dag na dag mag kennen. Amen.